Van 11 uur. Raymond Seré met het nws journaal Wie met een talis trein reist, moet binnenkort door beveiligingspoortjes heen. Binnen een maand worden zulke poortjes neergezet op stations in Parijs en Lille, En ook in Amsterdam, Brussel en Keulen komen poortjes, zegt een Franse minister. De maatregel wordt genomen vanwege de aanslagen in Parijs. Frankrijk is bereid om te helpen bij het neerzetten van de poortjes in het buitenland. Indien nodig zal Frankrijk ze bouwen, zegt de Franse minister. Zodat we zeker weten dat ze vergelijkbaar zijn met die in Parijs. Het is onduidelijk of er ook poortjes komen bij de andere twee Nederlandse stations... waar de Thalys vertrekt, Schiphol en Amsterdam, Rotterdam Centraal. Het Turkse leger heeft een Russisch gevechtsvliegtuig neergehaald bij de Syrische grens. Het vliegtuig zou het Turkse luchtruim hebben geschonden. De Russen ontkennen dat, het vliegtuig zou alleen boven Syrië hebben gevlogen. Het Turkse leger zegt dat het toestel niet reageerde op waarschuwingen en daarna door F-16's is beschoten. De twee bemanningsleden hebben zich met schietstoelen weten te redden. Het toestel kwam neer bij dorp Yamadi, zo'n 40 kilometer van de Syrische havenstad Latakia. Dat is de uitvalsbasis voor Russische gevechtsvliegtuigen... die bombardementen uitvoeren op de opstandelingen in Syrië. Maar boven het noorden van Syrië vliegen ook toestellen... van de internationale coalitie tegen IS onder leiding van de Verenigde Staten. Steeds meer kinderen groeien op in een bijstandsgezin. Het zijn er nu 223.000, zegt het CBS... In 2009 kwam ruim 5% van de kinderen uit een gezin met bijstand. Nu is dat 6,5%. De meeste kinderen in de bijstand wonen in Rotterdam. De CO2-uitstoot moet in 2050 minstens 95% minder zijn... dan in 1990 schrijven PvdA en GroenLinks in een gezamenlijk wetsvoorstel. De energievoorziening zou in 2050 volledig duurzaam moeten zijn, vinden de partijen. Met de wet willen ze de overheid dwingen meer werk te maken van het klimaatbeleid. En het weer op steeds meer plaatsen regen. In het oosten misschien ook wat natte sneeuw. Vanmiddag wordt het 2 graden. In het oosten 6 graden op Tessel. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevenlaken 5 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag nog langzaam rijden bij Zoeterwoude. Op de A6 Lelystad Muiden tussen Lelystad en Almere Buitenoost. 3 kilometer. Daar moet een omgevallen boom worden weggehaald. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Patuverdorp. 3 kilometer na een ongeluk. Op de A20 Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel 4.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 Onder de volgende dame. Maria Cervebbe, geboren in Leiden op 5 augustus 1919 en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998, was een Nederlandse zangeres. Ze vertolkte onder haar artiestennaam Zangeres zonder naam, of kortweg de zangeres, decennia lang het Nederlandse levenslied. Hetgeen haar de bijnaam Koningin van het Levenslied opleverde. Tot haar grootste successen behoorde Ach, vaderlief toe, drink niet meer. Dat was het 1959. De blinde soldaten, 1962, Mexico, en 1969 en ook in 86 nogmaals, soldaten. het soldaatje, de vier raadsels, mandolines in Nicosia, Keetje Tippel en nog veel en veel meer. U hoort nu in Santa Dominga, oftewel de zangeres, zonder De grote en de klein, de klein brengt een ja. de grote is ons ook leed. De wind zegt dat gebeier, wie te verveijr geeft, loeien de klokken van Linder Milan. De boo lot ons wat wat steet gebeuren Loeende klokken van Limburg Milan Bim Ban Bim Bam klokken van Limburg milan Versterke de band, die schon klinkende klanken verheuren ze zo gern. Ze willen ons begeleiden door ganz ons leven her. En wanneer de klokken schwiegen, dan is het stil en kal. Verwacht te dan verlangend wij roep die klok het haal, luwende van Limburg-Meeland, de klokken versterken de band, laddozen dus hier. Het stedige gebeuren, loeien de klokke van Limburg Milho, Bim Ban, Bim Bam, klokken van Limburg Miljoin. Bim Ban, Bim Bam, klokken, versterken de booi. De de de trappenzaak, trappenzaak, trappenzaak, trappenzaak, kort aan een stap, kort aan een stap Mamie die loopt op de trap Sst. Doe, doe, doe, doe Doe, do, do, do. doe, doe, doe nog je oogjes niet toe Kijk nu zijn ze aan het slapen Bobby Lief is zelfs aan het gapen Met zo'n blosje op de kaken Zullen ze geen herrie maken Klaap die kleine lieve apen Slapen, slapen, slapen, slapen Dag kindertjes, blijven jullie maar lekker slapen hoor Uit. Wat is dat voor een geluid? ...uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mij op reis terug in de tijd... ...naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En zo ook met de volgende formatie, Sandra en Andres. Dat is de naam waaronder zangeres Sandra Rehmer en zanger-componist Dries Holte... ...in de periode van 1966 tot 1975 samen optraat. En ze waren in 1966 bij elkaar gebracht door Hans van Hemert in Utrecht... En als duo behaalden ze een vierde plaats tijdens het Eurovisie Songfestival van 1972. Met als het om de liefde gaat. En een iets minder bekende hit is Jingaboom Terratata. Die hoort u nu hier op de radio. Ik wil alleen maar vooruit Ik bouwde het morgens voor dag en voor douw. Toen hees ik de vlag met het rood Met een glas rode ween, er was niemand aanwezig, maar de stemming was fijn. Ja, nu heb ik een schip, met dat, dat rum en beschuit, een hond en een kat en een boek dat de titel draagt. Voor een ieder uit Ghana of Japan, een zwerver of koning, Jan man. Voor een vrouw uit Root-China, Jood, Islamiet, bergen op Reuzen of voor wie? De vrijheid, ik koers naar de zon en bericht met een postder opgelet ik kom en na wat ruzie en storm lachen en tranen, God bed en een vloed Kaju, zijn roer en zijn mast, het snelde vooruit. En ik ben blij dat ik het bouwde voor dag en voor dauw, en pas toen hees de vlag met het roer. Ja,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 Waarom? Naar de zee Verlangend het scheepje Te ontwaren En diep in haar harten Ontwringt zich een bee Voor hem die De zeeën bevaren Zij tuurt Over het water en zoekt Naar een mast Haar lichaam in snikkende Schokken De kleuters van Kinderen houden haar vast verbergen zich bang in haar rokken. Moedertje lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag willen weten. Vadertje, hou toch van ons en van jou. Hij zou dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en medelijdend aan en vreest dat hij nooit ruikt. Sombre sombere mare weer klinkt langs het strand. Er is weer een treiler gezonken. Reeds spoelde een deel der bemaning aan land. Men mompelt, men fluistert verdronken. Een mijn deed weer eens haar sinistere taak. Deed hoop en verwachting verdwijnen. En thuis zit een moeder in angstige waak. En streelt haar onwetende kleine moeder lief, waar blijft vader je nou? Dat zou Hij nooit terug zal keren. U zegt toch dat vader nooit kwaad heeft gedaan? Dan zal toch ook niemand hem teren. Zij staat aan de groeven met wasblik gezicht. Een traan ploegt zijn weg langs haar wangen. Zij worstelt een strijd tussen wanhoop en plicht Die moedeloos haar schouders doen hangen Ze kijkt om zich heen naar de zwijgende schaar Naar vrouwen bedroefd en verslagen Het leven is moeilijk en dikkels te zwaar En thuis zijn de kinderen die vragen Wat zou ik zo...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 als één wordt een wordt ten graven gedragen. Zij kennen de smart die het lichaam doorprint. Als kinderen kinderlijk vragen: Moedertje lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag.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 En de volgende plaat is Brandend Zand. Door Arneke Greulow gezongen, bewerking van het Duitse lied Heisa Zand. En beide zijn ze uitgekomen in 1962. En Heisa Zand was oorspronkelijk geschreven door het Duitse duo Kurt Vets en Werner Scharfenberger. En er werd in 1962 een hit in de uitvoering van de Italiaanse zangeres Mina. Naast de Duitse talige uitvoering, waarin het ex exotisme naast het gebruik van die menuurschel ook naar. Uh, haar zware Italiaanse accent werd benaderd. Bracht ze ook de versie uit in het Spaans. Dat was uh, Un deserto, terwijl de woestijn. En in het Frans Onze Sterk. En ook in haar moedertaal. En uh, Johnny Hoes schreef een Nederlandse bewerking. En dit werd de eerste grote hit voor Anneke Greulo. Het nummer stond in 1962. Twee weken op de eerste plaats van de hitparade. En het liet is daarna ook nog door een rubberen robbie gekoord. Als brandend maagzuur. En Henk Sparen had hij mij gebracht in de jaren tachtig... in het televisieprogramma Pisa en uh, een discoversie uit van het lied. En nu hoort nu het origineel. De Nederlandse versie dan wel te verstaan. Geschreven door Johnny Hoes en gezongen door Anneke Greulo. Brandend zand. Meneer Kostein, kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. Doors, hoe is het ermee? Goed, meneer Korstijn, goed, maar uh, wat vind ik dan nou jammer dat u zo was komt binnenzitten? Hoe is dat zo? Nou, kijk eens hier.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 dan had ik kennis zorgen voor een koekie bij de thee En met is kennis grillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper gelegd.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 Bye. Dat was muziek van Bobby Klein. Met Volendamse Jodelaar. En ook hoor u nog Doris. Met als ik wist dat je zou komen, en dit van Tom Manders uit 1957 uh, alweer. Zie je Wijm Zandvoort, de lokaal numberbadplaats Zandvoort. Het programma Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Het ziet erop. Maar uiteraard als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren of ik heb een deel gemist, aanstaande zaterdag. Dus één en in de middag wordt het programma nogmaals verhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. En nog was een heel goed weekend. Nog een paar stukjes muziek heb ik voor u. Johnny Hoes. Ramse Safi misschien nog. Maar eerst die de trekvogels met Kleine Schooier. En ik zeg tot ziens. I'm hey. hey. Als een oliesheik, lieve mensen, zat er in de grond maar bier, dan was het nog veel leuker hier. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een oliesheik, voel me rijk, rijk, rijk als een oliesheik. Lieve mensen, zat er in de grond maar bier, dan was het nog veel leuker hier.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 We mensen zat er in de grond maar bier, dan was het nog veel leuker hier. Overal weer blauwe boerenkielen, Oppo boe is verkleed als over Ook al loopt ze bijna op de knieën, zij zei dapper mee, geen traag.